hebben we toen geconstateerd dat we gesproken hebben en de kenmerken bekeken hebben van het laatste wereldrijk voordat het koninkrijk van god wordt opgericht en we hebben gezien toen dat de mensen in dat koninkrijk geen samenhangend geheel vormen dat was een verdeeld koninkrijk ijzer en leem hechten niet aan elkaar en dat was ook met die mensen in dat Koninkrijk. Om allerlei redenen hechten ze niet aan elkaar. Verschillend van geloof, verschillend van afkomst, eh, arm, rijk. We hebben alle kanten bekeken. Ja? En we hebben gezien dat dat laatste wereldrijk wel eens zou kunnen bestaan uit delen van het Europese Rijk. Eh, van, het, eh, van de Europese Unie, de herstelde Europese Unie. En misschien nog wel landen uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Zover waren we vorige keer gekomen. En vandaag gaan we daarmee verder... maar gaan we naar een andere droom kijken. Naar de droom van Daniel zelf. Maar ik wil daarvoor toch nog iets anders zeggen. Want ik spreek wel eens met familie, vrienden en kennissen... over wat zich in de wereld allemaal afspeelt. En dan heb ik altijd de neiging... dat is een vervelend eigenschap voor mij... ik probeer dan een klein beetje te wijzen op die profetieën die er staan. Ja? Ik heb het u alles voorzegd. En dan heb ik gelijk weer een blauw scheenbeen... want dan krijg ik onder tafel van mijn vrouw een trap. Houd je mond. Ja? Want die weet waar het naartoe gaat. Maar dan zijn er mensen die zeggen van... joh, zeg jij maar niks. Want ik word daar een beetje angstig van. Ik word er een beetje bang van. Als ik hoor wat er allemaal komt, dat wil ik eigenlijk niet weten... En ik heb daar aan de ene kant best begrip voor. Aan de andere kant, ik weet niet hoe dat bij u is. Misschien zijn er bij u ook mensen die zeggen van nou, liever weet ik het niet. Maar daar zit een keerzijde aan. Want iedere keer als ik zie dat profetieën die in de Bijbel vermeld staan. Dat die zich in de wereld van alle dag waar wij in leven, dat die zich voltrekken. Dan geeft dat mij toch... Een behoorlijk dosis zelfvertrouwen. En ik ben een mens, dan denk ik, die Bijbel is toch waar. Daar geloofde ik al in. Maar ik vind het altijd prettig als het toch weer eventjes bevestigd wordt. En uiteindelijk komen we dan ook steeds dichter bij dat moment... dat we van al die ellende waar we bang van zouden kunnen worden, af zijn. En dat we naar dat Koninkrijk toe gaan. En daar is dus nog steeds mijn hoop en mijn verlangen opgevestigd. En dat is toch een, een, een stimulans, denk ik, een geruststelling een ge voor ons gemoed om dat toch even nog te weten en erover te spreken. Ja, dat is het ene punt. Andere punt is, voor we met Daniel 7 beginnen, even het eindplaatje weer in beeld halen, waar we vorige keer ook mee begonnen zijn. We zijn begonnen met openbaring 13. Weet u nog, dat was dat hele vreemde beest wat in geen dierentuin voorkomt, met zeven koppen, tien horens, Kronen op die horens. En dan is het nog gekker, want het heeft het lichaam van een luipaard en de poten van een beer en de muil van een leeuw. Nou, het zal een bedoeling hebben. En misschien dat we er vandaag een beetje achter komen. Ja? En dat beest, weet u nog, dat werd aangestuurd door de draak. Moeten we daar nou weer mee met die draak? Hebben we ook gelezen, die draak, dat is de oude slang... die genaamd wordt Satan en Duivel... En die stuurt die wereldleider aan. Dus die kijkt niet zo fris uit zijn ogen. Die wereldleider. Ja? Die komt aan zijn eind. Dat hebben we ook gelezen. We hebben het plaatje compleet gemaakt. Want die wereldleider die gaat met de koningen der aarde... en de legers van die koningen oorlog voeren... tegen die man die op dat paard zat. Weet u nog? Die het woord gods genoemd wordt. En dan wordt die wereldleider en die valse profeet... die worden in de poel van vuur gegooid. En dan is het afgelopen met ze. Ja? En dan we, zitten we alleen nog met die draak. Die is nog niet in de poel van het vuur. Maar die wordt dan voor duizend jaar gebonden door die engel. Zodat hij de volkeren niet meer zou verleiden. En dan wordt hij nog een keer losgelaten na duizend jaar. En dan gaat hij nog een kunstje doen. En dan komt ook hij terecht in de poel van vuur. Die brandt waar ook de, dat beest en die valse profeet zijn. En dan is het plaatje rond. Ja? Dus dan hebben we dat weer eventjes in gedachten. Dan weten we weer... Hoe het er aan het eind uitziet. Ja? Dan gaan we nu naar Daniel 7. En we doen precies hetzelfde als we vorige keer gedaan hebben. We gaan eerst het totaalbeeld van die droom eventjes doornemen met z'n allen. En daarna gaan we kijken naar de details. Ja? En we gaan gewoon lezen eh, in Daniel 7. We hebben ook gezegd dat... In Daniel 2 gaat het meer over de mensen in dat laatste koninkrijk. En nu zouden we het meer over de leiders gaan hebben. Hoe, hoe, hoe die zich gedragen en wat die doen. Ja? Dus Daniel 7 vers 2 en 3. Ik, Daniel, had in de nacht een gezicht en zie. De vier winden des hemels brachten de grote zee in beroering. En die zee, dat is dus de mensenmassa die in beroering komt. En vier grote dieren stegen uit de zee op, het ene verschillend van het andere. Dus er komen vier dieren tevoorschijn. Nou, dat is altijd moeilijk met die symbolische taal. Dus we gaan gelijk kijken, want de Bijbel die geeft zelf het antwoord. We gaan naar vers 17. Dan krijgen we meteen de uitleg. Vers 17. Die grote dieren, die vier, zijn vier koningen vier koninkrijken, die uit de aarde zullen opkomen. Dus we weten, die vier dieren stellen vier koninkrijken voor met aan het hoofd een koning. Ja? Wat gebeurt er daarna als we die vier rijken gehad hebben? Gewoon doorlezen, vers 18. Daarna zullen de heiligen van de Allerhoogste het koningschap ontvangen en ze zullen het koningschap bezitten tot in eeuwigheid, ja tot in eeuwigheid der eeuwigheden. Dat is heel lang. Ja? Maar de heiligen die gaan dus het koningschap ontvangen. Heel kort een totaal overzicht van die droom. Nou komen er vier dieren naar voren. En van die eerste drie dieren die genoemd worden dadelijk... daar staan een paar details vermeld in de verse. Maar daar gaan we vandaag aan voorbij. Want ik heb niet zoveel meer met het Babylonische Rijk en met het Medo-Persische Rijk en met het Griekse Rijk, het gaat mij om wat er vandaag de dag gebeurt. Dat wil ik weten. Ja? Dus wij gaan ons concentreren op het vierde Rijk dadelijk. Niet dat u denkt, hij slaat een paar verzen over, want dan weet hij geen raad mee. Maar die vind ik op dit moment niet zo interessant, want dan wordt het te laat. Ja? <coughs> Bijna alle uitleggers die... Zeggen dat die vier dieren die achtereenvolgens verschijnen. overeenkomen met die metalen die in dat beeld zaten. Dat betekent dat dat gouden hoofd. wat we vorige keer gezien hebben. wat het Babylonische Rijk voorstelde. dat komt nu overeen met het eerste dier. En dat wordt genoemd in vers 4, het eerste gedeelte. Daar staat: het eerste beest geleek op een leeuw. Dus die leeuw, die plakken we op het Babylonische Koninkrijk. Wat toen de zilveren ast, armen en borst waren, het Medo-Persische Rijk, daarvan lezen we nu in vers 5. En zie een ander dier, het tweede, het geleek op een beer. Dus we hebben een leeuw gehad, we hebben een beer gehad. Dan krijgen we de koperen, eh, buik en lendenen, vorige keer voorstellende het Griekse Rijk, dat wordt nu... Het derde dier staat in vers 6. En daarna zag ik en zie je een ander dier gelijk een luipaard. Dus we hebben een beer gehad, we hebben een leeuw gehad, we hebben een luipaard gehad. Ja? Dus dan komen we nu toe aan dat vierde dier. Vorige keer waren dat die ijzeren benen. Het Romeinse Rijk, zeiden we toen. Twee benen, het Oost- en het West-Romeinse Rijk. En dan gaan we nu lezen hoe dat voorgesteld wordt hier in die droom van Daniel 7. En dat is een interessant vers, dat gaan we dus helemaal lezen. Vers 7 van Daniel 7. Daarna zag ik in de nachtgezichten en zie een vierde dier. Vreselijk, schrikwekkend, geweldig sterk. Het had grote ijzeren tanden. Het verslond en vermaalde... Verslond en vermaalde en wat overbleef, vertrad het met zijn poten. En dit dier gedroeg zich verschillend van alle dieren daarvoor. En daarop werden tien horens aan dat dier toegevoegd. Nou, dat is op dit moment natuurlijk nog allemaal abracadabra. Want wat moet je met zo'n dier? Daar wordt, wordt geen naam gegeven. We hebben net iets gehoord over een leeuw en een beer en een luipaard... maar hier wordt geen naam gegeven. Er worden alleen van dat dier een aantal eigenschappen en kenmerken genoemd. En daar moeten we het mee doen. Meer informatie wordt ons niet gegeven. Maar ik denk als we die tekst nou eens rustig nog een keer lezen... van dat vierde dier en we gaan die tekst over de tijd in de geschiedenis heen leggen, dan heeft dat vers ons best veel te zeggen. Ja. Het eerste gedeelte zegt dat het een vreselijk, schrikwekkend en geweldig sterk dier is, met grote ijzeren tanden het verslond en vermaalde. Zo is dat Romeinse Rijk begonnen. Ze hebben zich uitgebreid naar het oosten. Ik zeg zo, maar dat is voor u naar die kant natuurlijk het oosten. Ja? Want ze hebben dat Griekse rijk van Alexander de Grote... daar hebben ze een groot gedeelte van veroverd. En dat was niet het minste rijk. Want die had in tien jaar een wereldrijk opgebouwd. En dat doe je niet zomaar. Ja? Dus dat was de ene kant. Maar hij vermaalde en verslond ook naar het zuiden. Naar Noord-Afrika. Die delen heeft hij ook gehad. En hij ging naar het westen, naar Spanje, naar Portugal, naar Frankrijk. En hij ging naar het noorden, naar Duitsland, naar België, naar Nederland en zelfs een groot gedeelte van Engeland. En overal waar hij kwam, verslond en vermaalde hij. Ja, dat was dus dat eerste vers. In 475 na Christus zakte dat West-Romeinse Rijk een beetje in elkaar en kwam het Oost-Romeinse Rijk wat meer op. Maar dat West-Romeinse Rijk, dat is een hardnekkig rijk gebleven. Want dat kreeg iedere keer een opleving. Onder Karel de Grote, 800 na Christus. Onder Napoleon. Onder Hitler. Nu de EU. En wat daar eventueel nog uit voortvloeit. Dus iedere keer komt dat rijk terug. Ja? Dat was die eerste zin. De volgende zin in dat vers was, wat overbleef, vertrad hij met zijn poten. Nou, als je nou al zoveel gebieden bezet hebt en daar, en daar staat, je hebt het vermaald en verslonden. Dan kan daar niet veel overblijven in die landen. Dus dat moet op iets anders slaan. Wat overbleef, dan moeten we naar de rest van de wereld gaan kijken. Wat moeten we nou met het Romeinse Rijk en de rest van de wereld... Nou, uit dat Romeinse Rijk, daar zijn een aantal landen ontstaan. Nederland, België, Frankrijk, Spanje, Italië, Duitsland, Engeland, Portugal. Wat deden die? Die gingen overal in de wereld gingen kolonies stichten. In Afrika is, hebben ze de grond vertreden, om het maar eens met dat vers te zeggen. Allerlei landen hebben daar koloniën gevestigd. Ze zijn naar Noord-Amerika Noord gegaan. Ze zijn naar Zuid-Amerika gegaan. Ze zijn naar Australië gegaan. Naar Nieuw-Zeeland. Naar Indonesië. En Engeland die ging naar India. En die kant uit. Dus overal in de wereld hebben ze voet op de grond gezet. En andere vertalingen die zeggen niet vertreden. Maar die zeggen vertrappen. Nou, als je het koloniaal verleden bekijkt. Dan hebben ze het eerst vertreden. En daarna toch een beetje vertrapt, is mijn gevoel. Ja? En waarom denk ik nou dat dat de betekenis van het vers is? Omdat het vervolg van dat vers is... dat dit dier zich gedroeg... verschillend van alle dieren daarvoor. Ik heb nergens in de geschiedenis gelezen... dat het Babylonische Rijk koloniën gesticht heeft. Of het Medo-Persische Rijk of het Griekse Rijk. Ja? Dus daarom denk ik dat dat van toepassing is. En dan krijgen we het laatste zinnetje van dat vers. Daarop werden tien horens aan haar toegevoegd. Nou, als je iets toevoegt, is het er niet aan het begin. Dan komt dat pas aan het eind. En die horens die werden dus op het eind toegevoegd. En in mijn ogen slaat dat dus op de allerlaatste periode van die herstelde e. En dat zullen we dadelijk nog een keer tegenkomen als Daniel meer uitleg krijgt van die droom. Ja. Maar waar we ook aan moeten denken, dat is dat die andere drie dieren die we genoemd hebben, die leeuw, die beer, dat luipaard en dus die tien horens van het vierde dier, die zitten allemaal verenigd in dat beest uit openbaring 13. Want die had het lichaam van het luipaard, de poten van de beer en de muil van de leeuw en tien horens op zijn kop. Hoe moet je dat nou duiden? Hoe moet je dat nou verklaren? Ik denk dat er verschillende verklaringen mogelijk zijn. Maar al die gebieden, die we dus net genoemd hebben, die wereldrijken, zijn verenigd, maken deel uit van dat laatste wereldrijk. Want ze hebben allemaal stukjes van die beesten in zich. Dat zou één verklaring kunnen zijn. Andere verklaring is, het beest steunt op zijn poten. Op die berenpoten. Ja, een lichaam wat ergens op steunt, betekent daar wordt hij door gedragen. En als ik nou kijk waar de beer voor staat, die berenpoten, dat stond voor het Medo-Persische Rijk zijn toch de landen waar tegenwoordig de olie uit de grond komt. Waar het geld, waarmee gehandeld wordt, de grootste inkomensbron. Zou dat ook een betekenis kunnen zijn? En als je naar die muil kijkt van het Babylonische Rijk... en je ziet hoe er gesproken wordt tegen de allerhoogste in die landen waar het Babylonische Rijk was... dan denk ik dat je dat rustig zo mag zeggen. Ja. Dus er zitten heel veel aanknopingspunten in dat laatste beest in vergelijking met Daniel 7. Wij moeten iedere keer terug naar Daniel, want daar moeten we onze gegevens gaan halen. Want we hebben nu dat laatste wereldrijk genoemd, dat, dat, dat laatste dier met die tien uh, horens. Maar daar gaat iets mee gebeuren. En dat zijn nou de krenten in de pap voor ons waar we gegevens uit kunnen halen. We lezen gewoon verder in vers Acht. Daar waren we gebleven. Terwijl ik op die horens lette, op die tien horens dus... zie daartussen verhief zich een kleine horen. En drie van de vorige horens werden daarvoor uitgerukt. En zie, in die horen waren ogen als mensenogen... en een mond vol grootspraak. Dus Daniel die is aan het dromen en die ziet dat allemaal gebeuren. Als nou die tien horens over de eindtijd gaat, dan moet die horen die daartussen doorkomt, die komt nog later, die moet over het allerlaatste gedeelte van die eindtijd gaan. Ja? En eigenlijk zouden we nu kunnen stoppen en zeggen van ja, maar we weten nog niet in de wereld hoe dat dat zich zal gaan voltrekken. Dus wat voor zin heeft het om daarover te gaan spreken? Dat is één kant van het verhaal. Andere kant van het verhaal is... Als we wel doorlezen en we gaan de gegevens die over die kleine horen allemaal vermeld worden verzamelen en uitwerken, krijgen we inzicht hoe dat het zich zal ontwikkelen. En Yeshua heeft niet voor niks gezegd in Matthäus 24, vers 25, zie, ik heb het u alles voorzegd. Dat betekent als hij iets voorzegt, kun je het weten. Anders had hij het niet over te zeggen. Alleen, wij moeten de moeite nemen... om er eens een keer over te spreken met elkaar. En dan nog heb ik altijd gezegd van... ik heb niet de wijsheid in pacht... we moeten het met elkaar doen. Ja? We zijn één gemeente. En iedereen vult op zijn manier aan. Ja? Maar we hebben nu de eerste twee gegevens... van die laatste wereldmacht. Tien koningen, komt er één tussendoor... drie vallen eruit, dat is het eerste gegeven. Daar moeten we op letten. Tweede is... Hij had ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak. Weet u nog door wie dat laatste rijk aangestuurd werd? Door de draak. Door de oude slang. Dus die wereldleider die krijgt zijn kracht en zijn macht van de Satan. Hij heeft dus wel mensenogen, maar zoals ik al zei, hij kijkt er wel op een bepaalde manier mee in de wereld. En we zullen zien dadelijk als we verder gaan, dat die grootspraak, dat dat ook het een en ander te zeggen heeft. Ja? En we moeten nu de hand aan de ene kant bij Daniel 7 neerleggen... en onze andere hand bij openbaring 13. Want we gaan nu iedere keer omslaan... en dan zullen we zien dat dus vrijwel woordelijk... dezelfde versen staan in Daniel 7 en in openbaring 13... Want wat staat er in openbaring 13, vers 5? Hem, het beest, die laatste wereldmacht, die laatste wereldrijder, werd een mond gegeven die grote woorden en godslasteringen spreekt. En bij Daniel lazen we over een mond vol grootspraak. Dat is dus hetzelfde, Ja. En ik wil er dus nogmaals op wijzen dat dus die laatste horen waar we het nu over hebben, die ene, dat die verschijnt net voor de oprichting van het koninkrijk van God. En waarom denk ik dat en waarom ben ik daar zo zeker van? Omdat in de tekst van Daniel, u zult het dadelijk zelf zien, iedere keer als God ons extra informatie over die laatste horen geeft... Dat doet hij vier keer. Zet hij er een vers tussen waarin hij zegt... maar dan zet de vierschaar zich neer. Dan komt de mensenzoon. Dan krijgen de heiligen het koninkrijk. Dus iedere keer bevestigt hij... ja, dit gebeurt en dat gebeurt... maar daarna grijp ik in en dan, en dan is het afgelopen. We gaan het lezen, u zult het zelf tegenkomen. Maar ik maak er u vast op attent. We hebben net extra informatie gehad over die horen... Ja, dus tien koningen, hij komt er tussendoor, drie vallen erom. Ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak. Dat was de eerste aanwijzing, de eerste twee. En wat staat er in vers 9 en 10? Er worden tronen opgesteld en, aan een, en een oude vandaan zette zich neer. Zijn kleed was wit als wol, zijn troon bestond uit vuurvlammen. En zo wordt er nog het een en ander verteld over dat tafrel in de hemel... De vier schaar zetten zich neer en de boeken werden geopend. Dus hier is de eerste keer sprake van het ingrijpen van God. Als dus die horen heerschappij begint te krijgen, dan lijkt het dat in de hemel het tijdstip aangebroken is om de gerechtszaal in orde te maken. Er moet recht gesproken gaan worden. En je zou zeggen dus dat hemel en aarde zich opmaken voor de finale strijd, tussen goed en kwaad. Een strijd die... zo'n duizend jaar... 6000 jaar aan de gang is... en nu zijn voltooiing gaat eindigen. Een strijd van het rijk van het licht... tegen het rijk van de duisternis. En dat het een strijd is... dat laat dat boek openbaring dus ook duidelijk zien. Want... er wordt gesproken in Daniel... in openbaring 12 vers 7... over oorlog in de hemel. En daar worden... Wezens met name genoemd. Michael en zijn engelen, staat er, voeren oorlog tegen de draak. En de draak en zijn engelen voeren ook oorlog. Dus er gebeuren in de hemel dingen die wij niet kunnen zien... en misschien is dat maar goed ook... Ja, maar die wel een realiteit zijn, want ze staan in Gods woord. En ja, ik ga ervan uit dat wat in Gods woord staat, dat dat waar is. En wat daar dus in de hemel gebeurt heeft dus gevolgen voor ons op aarde. Want in die strijd in de hemel... daar wordt die draak en zijn engelen... die verliezen het, uh, het spelletje. En die worden naar de aarde geworpen. Staat ook in uh, openbaring 12. En dan wordt er nog tegen de mensen op aarde gezegd... Wee wee, kijk uit... want de duivel is tot jullie neergedaald... in grote toren... wetende dat hij slechts een korte tijd heeft. Ja... Dus de gevolgen van wat daarboven gebeurt, dat krijgen wij op ons dak. Ja, daar krijgen wij mee te maken, laat ik het zo zeggen. Goed. Wij gaan terug naar Daniel 7, vers 11. En we zien dat in die droom van Daniel valt hem iets op. Want hij spreekt nu over het geluid van de grote woorden... welke de horen sprak. Dat is de tweede keer dat die melding maakt van, dat, van die grote woorden die gesproken worden. Ja? En, het, en het lijkt er een beetje op dat het spreken van die grote woorden de ondergang wordt van die horen. Want als je het vers verder leest, dan staat er... Terwijl ik Daniel bleef toekijken, werd het dier gedood. En zijn lichaam werd vernietigd en prijsgegeven aan de brand van het vuur. En dan zit je weer, waar we het vanmorgen over hadden... dat dat beest en die valse profeet in die pool van vuur gegooid worden. Dus die, het, het slaat allemaal op elkaar. Het heeft allemaal met elkaar te maken. Maar ook in het boek Openbaring wordt voor de tweede keer gesproken van die grote woorden. Want we hebben net Openbaring 13 vers 5 gelezen... dat de grote woorden gesproken worden. Maar in vers 6 wordt het nog een keer herhaald. Dus daar staat het ook voor de tweede keer. Ja? Daar staat het beest opende zijn mond... ...tot lastering tegen God... ...om zijn naam te lasteren... ...om zijn tent te lasteren... ...en hen die in de hemel wonen. Ja? Nou, als je de naam van God gaat lasteren... ...dan krijg je problemen. Ja? Want er is een gebod... ...waarin staat dat je de naam van Yahweh uw God... ...niet ijdel zult gebruiken. Want God zal niet onschuldig houden... ...wie zijn naam ijdel gebruiken. Dat geldt voor mij... Dat geldt voor u, maar dat geldt ook voor de wereldleider. Iedereen die de naam van God lastert, die zal daar verantwoording voor moeten afleggen. En zich daar een rekenschap voor moeten geven. Ja? En er staat ook dat hij de tent van God lastert. Andere vertalingen hebben de tabernakel. Ja, als ik het woord tent of tabernakel in de Bijbel hoor, denk ik aan de tempel. Ja? Want er is een vers, dat weet u, dat zegt dat die ene horen... die wereldleider... die zoon des verderfs... die tegenstander... die zet zich in de tempel gods... om zich te laten aanzien... dat hij een god is. Nou is de vraag alleen... dat vraag ik me af... hoe zet hij zich daar neer? Gaat hij daar... lijfelijk... als mens van vlees en bloed... in zitten? Of is er nog een andere mogelijkheid? We hebben toen gekeken een paar keer terug naar die gruwel der verwoesting. Dat was een afbeelding, een beeld van die wereldleider, hebben we toen gezegd. En die valse profeet die geeft zelfs een geest aan dat beeld, zodat het kan spreken. Dus de vraag is, gaat hij er zelf zitten of zet hij er die sprekende pop neer? Het zijn dus dingen die we in de gaten moeten houden. Maar de mensen zullen verstomd staan. Wij weten dat een beest geen geest heeft en niet kan spreken. Dat hebben we vorige keer bekeken. Ja. Maar die mogelijkheden zijn er dus. We gaan weer terug naar Daniel. Daniel 7. Vers 12. We gaan gewoon vers voor vers naar beneden toe. Hè. Ook aan de overige dieren werd de heerschappij ontnomen. En hun werd een levensdier gegeven tot tijd en wijle. Nou, als het over heerschappij gaat, want die... Die overige dieren, die zijn allemaal in dat laatste wereldrijk verenigd. En als de heerschappij ontnomen wordt, hebben we vorige keer gezegd... ...heerschappij betekent de door mensen gemaakte wetten die komen te vervallen. Want die legers worden vernietigd, die koningen verdwijnen... ...en er moet iets voor in de plaats komen, voor die door mensen gemaakte wetten. En dat staat onmiddellijk in de volgende twee versen wat ervoor in de plaats komt. God geeft onmiddellijk antwoord. In vers 13 en 14... er staat dat er een mensenzoon komt... en aan hem wordt... heerschappij gegeven. Let u op, dat woord heerschappij. Eén keer. En er wordt ook eer en koninklijke macht gegeven... aan die mensenzoon. En alle volken, natieën en talen... dienden hem. Zijn heerschappij... dat is de tweede keer... Is een eeuwige heerschappij, dat is de derde keer, die niet zal vergaan en zijn koningschappen zijn dat onverderfelijk is. Ja, die mensenzoon, dat is voor mij Yeshua. Ik neem aan dat dat voor u ook zo is. Ja? En die gaat heerschappij krijgen. Die zal dus niet de door mensen gemaakte wetten gaan toepassen, maar die gaat Gods wetten toepassen. En iedereen gaat eraan gehoorzamen, staat er. Alle naties, volken en talen. En weet u nog, we hebben het vorige keer gehad over Jezaja 2 en Zacharias 8. Dat die mensen die gaan optrekken naar de berg des Heeren, Naar de God van Jacob. En er zeiden ze bij, opdat hij ons leren aangaande zijn wegen. En dat we zijn paden bewandelen. Dus het komt allemaal iedere keer terug. Dezelfde verse in hetzelfde verband. In dezelfde situatie. En ook die tien mannen uit, de, uit de, de. die tien heidenen uit de volken. die de slip van een jood vastpakken. en die zeggen: We willen met u meegaan. We hebben gehoord dat God met u is. Nou, God is alleen maar met je. als je Gods wetten toepast. Anders dan heb ik denk ik dat je een probleem hebt. Dan loop je op de verkeerde weg. Ja? Daniel heeft zijn droom gehad. alleen hij is een beetje. uit het veld geslagen. Hij weet het niet meer, hij wil er alles van weten. In vers 19 en 20 lezen we zijn vraag. Hij wil alles weten van die tien horens die op zijn kop waren. En van die andere die zich verhief en waardoor er drie uitvielen. Dat is de derde keer dat we dit lezen. En hij wil ook alles horen van die horen met die ogen en die mond vol grootspraak. is ook al de derde keer dat we dat lezen. Dus komt iedere keer terug. Maar we krijgen nu extra informatie erbij. Want we lezen dat die horen er groter uitzag dan de anderen. Dus hij is gegroeid. Hij heeft pindakaas gegeten. Ja? Hij is groter gegroeid. Hij is aan de macht gekomen. En wat gaat hij doen als hij aan de macht komt? Vers 21. Ik zag dat die horen strijd voerden tegen de heiligen... en hen overmocht totdat... En wat lezen we in openbaring 13 vers 7? Hem werd gegeven om tegen de heilige oorlog te voeren en hen te overwinnen. Letterlijk dezelfde verse. Ja, dat moet het toch op elkaar slaan. Die, die, die droom van Daniel in, uh, in hoofdstuk 7 en dat beeld wat ons geschetst wordt in openbaring 13. Ja. Maar ook nu hebben we gelezen dat hij strijd voert tegen de heiligen, totdat. Iedere keer zet God er een vers tussen, waardoor hij zegt, jongens, dat gebeurt allemaal wel, maar ik ga ingrijpen, wees er nou van overtuigd. En dat staat hier ook. Totdat de oude van dagen kwam en recht verschaft werd, in vers, twee, vers 22 van Daniel 7. Dus de oude van dagen die kwam en hij wordt recht verschaft aan de heiligen des allerhoogste en staat er de tijd naderde dat de heiligen het koningschap in bezit kregen nou ik weet niet hoe het met u is maar als ik dat lees als de heiligen het koningschap in bezit krijgen dan houdt de macht van die horen op te bestaan dat kan niet anders dan moet die horen toch net vooraf gaan aan de oprichting van het koninkrijk van God ja, dat kan toch niet anders ja? goed nou, Daniel die heeft informatie gevraagd, want die zag het allemaal niet meer zitten. En er komt iemand naar hem toe en die gaat hem nog wat uitleggen. Die man die wordt niet bij namen genoemd. Iemand die daar aanwezig was. En die zegt het volgende tegen Daniel in vers 24 en 25. Hij zegt, die tien horens, zegt hij, uit dat vierde koninkrijk zullen tien koningen opstaan en na hen zal een ander opstaan. Die zal van de vorige verschillen, en drie koningen ten val brengen. Dat is de vierde keer dat we het lezen. Maar we gaan ook voor de vierde keer lezen. Hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste. En de Heilige van de Allerhoogste ten gronde richten. En nu krijgen we nog een laatste stukje extra informatie. Want er wordt nu meegedeeld wat de bedoeling is van die horen. Hij zal erop uit zijn, staat er, tijden en wet... Te veranderen. Gaat hem dat lukken? Ja. Want dat staat er. Ze zullen in zijn macht gegeven worden. Voor een tijd, tijden en een halve tijd. Ja? Dus er komt een, veranderende, een veranderde wet en een veranderde tijd. Gedurende een tijd, tijden en een halve Uf. tijd. En als je nou weer even teruglaat naar openbaring 13. Dan staat er in vers 5. En hem het beest werd macht gegeven dit 42 maanden lang te doen. Zou dan een tijd, tijden en een halve tijd hetzelfde zijn als 42 maanden? Nou, over die tijdsfactor, daar zullen we het even over hebben, want in het hart van het boek openbaring, in openbaring 11, 12 en 13, daar wordt zes keer de vermelding van een tijdsperiode gemaakt... En de ene keer spreken ze over 42 maanden, en de andere keer spreken ze over andere tijdseenheden. Maar als wij het terugrekenen, 42 maanden, dat is 3,5 jaar. 12 maanden in een jaar, 3 keer 12, 36 en nog 6, 42, 3,5 jaar. Ja? Wat lezen we nou in het boek Openbaring met betrekking tot die tijd? Ik ga niet uitleggen alle figuren die er nu bij komen. In de verzen, maar het gaat alleen om de tijdsfactor. Openbaring 11, vers 2. Daar staat dat de heidenen, en ik neem aan dat die wereldleider ook een heiden is. Die heidenen, de voorhof die buiten de tempel is, 42 maanden zullen vertreden. 42 maanden. Dat is 3,5 jaar. Gewoon het volgende vers pakken. Openbaring 11, vers 3. Krijgen we te maken met twee getuigen? Uitleg komt wel een andere keer. Maar die twee getuigen, die zullen met een zak bekleed. 1260 dagen profeteren. Als u nou 1260 dagen terugrekent, naar jaren, heb hebben we 3,5 jaar. Gaan we een openbaring 12, waar sprake is van die vrouw. Bekleed met de zon, de maan onder de voeten, een krans van 12 sterren onder haar hoofd. Die uitleg kon wel een andere keer. Maar wat staat er van die vrouw? Daar staat dat die vrouw die vlucht naar de woestijn... waar zij een plaats heeft door God bereid. Opdat zij daar hey, 1260 dagen onderhouden zou worden. Drie half jaar. Gaat ze naar de woestijn, naar een plaats door God bereid... en daar wordt ze onderhouden. 3,5 jaar, all inclusive. ja, Alles erop en eraan. Ze wordt door God onderhouden. Vers 14 gaat nog over die vrouw. En mooi dat in de parasha ook de vleugels van de arend ter sprake kwamen. Vers 14. Aan die vrouw worden twee vleugels van de grote arend gegeven om naar de woestijn te vliegen. Naar haar plaats. ...waar zij onderhouden wordt buiten het gezicht van de slang. Ja? Dus uh, ze is overal vrij van. Hoe lang? Een tijd, tijden en een halve tijd. En we hebben in vers 6 gelezen dat ze daar 1260 dagen zou zitten. En nu staat er een tijd, tijden en een halve tijd. Dan moet dat ook 1260 dagen zijn. Dat moet 3,5 jaar zijn. Maar we hebben ook in Daniel 7 gelezen dat die veranderde tijd en wet ook voor een tijd, tijden en een halve tijd geldt. Dus ook voor drieënhalf jaar. Dus al die tijdsperiodes komen bij elkaar. Dat is allemaal dezelfde tijdsperiode van half jaar. Ja? We zijn door Daniel zijn droom heen. Er komen dadelijk nog twee versen om het af te sluiten. Want God heeft het laatste woord natuurlijk... bij de oprichting van zijn koninkrijk. Maar we zullen voor... het geheel... al die extra informatie die we verzameld hebben... van die, van die ene horen... nog één keer op rij zetten. Zeven punten. Er zijn tien koningen. Hij komt door en drie vallen erom. Dat is één. Hij heeft ogen als mensenogen... en een mond vol grootspraak. Dat is twee. Hij begint klein... Maar hij wordt groter. En als hij de top bereikt heeft, dan zal hij uh, strijd voeren tegen de heiligen en hen overwinnen. Dat is drie. Hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste. Dat is vijf. Hij zal tijden en wet veranderen. En die zullen in zijn macht gegeven worden. Dus hij krijgt de tijd om dat in praktijk te brengen, om dat uit te voeren, om dat toe te passen. Drie en een half jaar. Een tijd, tijden, ...en een halve tijd. Met die gegevens moeten we het doen. Ja? Maar we lezen nog tot slot vers 26 en 27... ...van Daniel 7. Want God die sluit het af... ...zodat wij zeker weten... ...dat hij het laatste woord heeft. In vers 26 staat... ...dan, dus daarna... ...als hij die tijd... ...tijden en een halve tijd... ...zijn veranderde wet toegepast heeft... ...dan zal de vierschaar zich neerzetten... ...en men zal hem die ene horen, zijn macht ontnemen en hem verdelgen en vernietigen. En het koningschap, vers 27, de macht en grootheid der koninkrijken, onder de ganse hemel zal gegeven worden aan het volk van de heiligen van de Allerhoogste. En het koningschap van de Allerhoogste is een eeuwig koningschap en alle machten zullen het dienen en gehoorzamen. Als u nou in het begin even opgelet heeft, toen ik gezegd heb van je moet niet bang zijn van wat er allemaal komt, want hebt u meegekregen wat hier beloofd wordt. U behoort toch tot het volk van de heiligen van de Allerhoogste, neem ik aan. U krijgt het koningschap, u krijgt de macht, u krijgt de grootheid van alle koninkrijken onder de ganse hemel. Ja, dat staat er. Dit is alle informatie die er is. Dus op die laatste wereldleider die komt, moeten al die zeven punten die we geïnventariseerd hebben, moet van toepassing zijn. Als dat niet zo is, dan is dat niet de laatste wereldleider. Er zijn in het verleden, en die hebben, me hebben mensen een plakkertje op Julius Caesar geplakt, dat was de antichrist zoals die dan heet, op Hitler, op de paus, Tegenwoordig plakken ze dat op Obama. Ja? Dat, is allemaal, dat is allemaal prachtig, maar het is net als met, als met, een, als met een moord. Hè? Als ik iemand doodschiet met een pistool en ze arresteren mij en ze nemen mijn vingerafdrukken en die staan op dat wapen waarmee die persoon gedood is, dan matcht dat met elkaar. En dan, dan ben ik de sigaar. Zo is dat ook met die zeven punten. Die moeten matchen met één persoon. Want als er maar één of twee punten matchen... dan hebben we de verkeerde. Dus we moeten heel voorzichtig zijn. Dus mensen die zeggen van ja, die ene horen... en die uitleg hoor je vaak... dat was de paus vroeger. Die was dat. Ja, ik heb daar wat moeite mee. Hoe zit dat met die tijd, tijden en een halve tijd... dat die paus zijn wet uitvoert? Dat zou drieënhalf jaar zijn... Maar volgens mij is die al iets langer aan de gang, die paus. Ja, toch? En dan moet er ook nog een beeld gemaakt worden van die paus... en dan moet nog op die tempel gezet worden. Want dat zijn allemaal dingen die moeten gebeuren. Dus ik zie die verbanden niet zo. Ik denk veel eerder aan een ander figuur. Die een wat andere geloofsaanhang heeft. Ik denk veel eerder dat het iemand is met een islamitisch geloof, die wereldleider... Ik heb er twee redenen voor om dat te denken. De eerste reden is dat de voorafschaduwing van de gruwel der verwoesting uh, teweeggebracht is door Antiochus Epiphanes IV. Weet u nog? Die kwam uit het Seleucidische Rijk. Die man heeft toen ook een beeld in de tempel neergezet wat aanbeden moest worden. En dat Seleucidische Rijk, hebben we toen gezegd, bestond uit landen zoals Turkije. Jordanië, Irak, Iran, Syrië, Libanon, overwegend islamitische landen. Zou die voorafschaduwing waar uh, Yeshua ons op wijst in Matthäus 24, zou dat toeval zijn? De Bijbel en toeval, ik geloof daar niet zo in. Ja? Dus ik denk dat we, daar, uh, dat we rustig naar die kant kunnen kijken. Een laatste punt. Die wereldleider, dat weet u, die noemen wij wel eens de antichrist. En ik weet, er zijn mensen die hebben moeite met dat woord antichrist. Maar Johannes geeft uitleg wat dat woord antichrist betekent. En het komt alleen maar voor in de eerste en de tweede brief van Johannes. Dat woord antichrist. Ja? In 1 Johannes... 2 vers 22 en 23... daar wordt dat... vier keer... Eh, of twee keer genoemd... en dat is het laatste vers... wat we zullen lezen. 1 Johannes 2 vers 22. Dat begint met... Wie is de leugenaar... dan wie loogend... dat Yeshua de Messias is? Dus iedereen... die niet gelooft... dat Yeshua... de Messias is... Is een leugenaar. Dat zegt dat vers. Ja. Nou, ik denk dat wij weten dat er heel veel mensen zijn die niet geloven dat Yeshua de Messias is. Zeker de mensen van de Islam niet. Want hun Messias is niet Yeshua. Hun Messias is de Mahdi, De twaalfde imam. Of verborgen imam wordt hij ook wel genoemd. En als we kijken dat die laatste wereldleider... dat die aangedreven wordt door de Satan... Ja, en dat de Satan alleen maar list, bedrog, misleiding en leugen tot zijn motto heeft... dan zou dat een aardige match zijn. Ja? Johannes die zegt in de tweede zin van... Dit is de antichrist die de vader en de zoon loogent. Dus iedereen... Die de vader en de zoon loogend, daar moeten we eens over nadenken, is een antichrist, staat hier. En misschien dat die woorden van Wim, die hij dus hier de afgelopen maanden uh, verteld heeft over hoe het zit tussen de vader en de zoon, dat die door dit vers toch wel een extra dimensie krijgen. Iedereen die dus zegt dat Yeshua niet de Messias is, is een antichrist. Daar moet je maar eens over nadenken. En dan staat er in ieder die de zoon logent, voor de vierde keer dat liegen, heeft ook de vader niet. Dus als je, als je niet in de zoon gelooft, dan mag je dus ook geen beroep doen op de vader van de zoon. En dat zullen die islamieten dus ook niet doen. Want die erkennen de zoon niet. Want u weet wat er boven de ingang van de rotskoepelmoskee op het tempelplein staat. Een tekst uit de Koran. God heeft geen zoon. Staat daar. Ziet u? En hij eindigt dat vers met... Wie de zoon beleidt, heeft ook de vader. Beleiden wil zeggen dat je er openlijk voor uitkomt... dat Yeshua de zoon van God is. Ja? Dan mag je ook een beroep doen op de vader. Ja? Dus vandaar een kleine heenwijzing... naar misschien die wereldleider... Die tot het geloof van de islam zou kunnen behoren. Shabbat shalom.